oud-FNV-voorzitter Vreeman en PvdA-Eerste Kamerlid Noten. In rolde in Drenthe is gisteren Harry Musquet overleden. Hij was de liedzanger van QB en the Blizzards... die de bluesmuziek in Nederland een gezicht gaven. Debuut was in 1966 met het album Desolation. Groeten uit Grollo volgden een jaar later. In de top 2000 scoort QB nog jaarlijks met nummers als... Somebody you Will Know Someday en Window of My Eyes... De band kende een wisselende bezetting, ook Herman Brood speelde er een tijd in mee. Begin jaren zeventig viel de band uit elkaar. Muskee wist geen groot publiek meer te bereiken, maar bleef wel spelen. In de jaren negentig werd QB en de Blizzards nieuw leven ingeblazen. In 2009 verscheen het laatste album, Cats Lost, geproduceerd door Daniel Lohus. Het werd zijn eerste gouden plaat. In Drenthe had hij de status van een legende. In Grollo werd vorig jaar een QB en de Blizzards museum geopend. Harry Musquet is 70 jaar geworden. Het Openbaar Ministerie verwacht dat pas vrijdag... de eerste resultaten bekend zijn van het onderzoek... naar de explosie op het strand van Rittem. Dat werd gisteravond duidelijk op een bijeenkomst voor bewoners. Het Nederlands Forensisch Instituut komt vrijdag met een rapport. Het instituut doet onderzoek naar de sporen... die zijn veiliggesteld op het strand van het Zeeuwse dorp... waar vrijdag een kerson ontplofte. De OM vroeg inwoners van Rittem om mee te denken en met tips te komen.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 De nazi Walter Rauf heeft na de oorlog in Zuid-Amerika... als spion gewerkt voor West-Duitsland. Dat blijkt uit het archief van de Duitse inlichtingendienst BND. Rauf was als nazi betrokken bij de bouw van een mobiele gaskamer. Uit de stukken blijkt dat hij na de oorlog in Zuid-Amerika zat... waar hij voor West-Duitsland informatie verzamelde over Fidel Castro. en ging daar tot 1963 mee door. Walter Rauf stierf in 1984 in Chili. Het weer eerst bewold. Later meer zond wordt 18 graden op de Wadden... en 23 graden in Limburg. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig en droog nazomerweer... met maximaal ruim boven de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. In Brabant en in het Rivierengebied heeft het een keer plaats de klast van dichte mist. Dat duurt wel een spits met weinig bijzonderheden. Bij Arnhem drukte op de A12. Dat heeft te maken met de langdurige werkzaamheden daar. Wat langere files op de A4. Den Haag richting Amsterdam voor Rijndijk 5 kilometer. De A12 tussen Duitse grens en Utrecht. Het gaat langzaam tussen Beek en arnhem Noord bij elkaar 9 kilometer. En in de regio Rotterdam op de A15 vanuit Europoort... 4 kilometer van knooppunt Vaanplein. Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Wat doe ik met de opbrengst wanneer ik mijn onderneming verkoop? Hoe verdeel ik het eerlijk over mijn kinderen?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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. De Grieken voelen de nieuwe belastingmaatregelen in hun portemonnee. Onze correspondent Connie Keizer gaat op zoek naar de verhalen van inwoners in Athene. Hoort u zo meer over? Eerst maar eens horen hoeveel we in eigen land gaan betalen voor onze zorgverzekering. Nou, als u verzekerd bent bij Verzekeraar DSW, gaat u volgend jaar 102,50 euro en 50 cent per maand betalen. En dat is op jaarbasis een verhoging van 36 euro. Verzekeraar DSW Uit Schiedam maakt, net als ieder jaar, als eerste de premie voor 2012 bekend. En Jeroen Schudijzer praat met de bestuursvoorzitter van DSW Chris Omen. De zorgpremie gaat weer omhoog. Chris Omen met 36 euro. Waarom die verhoging?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 dan gaan zorgverzekeraars hogere risico's lopen... en moeten ze hun minimumreserve met ruim 22 verhogen. Wat gebeurt er met het basispakket? Het basispakket dat, dat wordt beperkt, met name voor de geestelijke gezondheidszorg. Daar worden eigen bijdragers gegeven aan de ene kant... en aan de andere kant gaan daar de aanpassingsstoornissen verdwijnen uit het pakket... Maar er zijn daarnaast ook nog wat kleinere aanpassingen... zoals maagzuurremmers voor niet-chronische gebruikers... die verdwijnen uit het pakket. In de fysiotherapie wordt het aantal behandelingen... dat de verzekerde zelf moet betalen, van 12 naar 20 verhoogd. De dieetadvisering wordt uit het pakket gehaald. En de stoppen met roken bijvoorbeeld wordt uit het pakket gehaald. Dus we betalen weer meer voor veel minder? We betalen meer voor, voor minder. Ik, ik neem uw term voor veel minder niet over op de geestelijke gezondheidszorg na. Nou, maar dat kan niet anders? Dat is het beleid van het ministerie. En dus ik, ik geloof niet dat er veel verzekeraars uh, staan te juichen... dat de geestelijke gezondheidszorg zo het kind van de rekening is. In onze optiek gaan die bezuinigingen ook niet gehaald worden op dat punt. Er was gisteren een onderzoek van het CBS. Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat rokers, stevige drinkers... en mensen die weinig bewegen een hogere zorgpremie zouden moeten betalen. Mensen die veel drinken betalen al extra accijns op de drank. Mensen die veel roken betalen die extra accijns... En de mensen die dat doen, komen overigens over het algemeen... uit de lagere sociale klasse, de lagere inkomens. Nog even afgezien van het feit dat het moeilijk is te taxeren... wanneer iemand te veel of te weinig rookt, te veel of te weinig drinkt... of te veel of te weinig beweegt. Waar moet je de grens leggen? Waar moet je de grens leggen en hoe moet je het controleren? En wij moeten niet naar een land willen dat uh, Big Brother is watching you dat we gaan kijken hoeveel u rookt, hoeveel u drinkt en hoeveel u beweegt... en wanneer dat nou aanleiding zal moeten zijn voor een verhoging van uw zorgpremie. Bent u scherp met deze tariefverhoging? U bent altijd de eerste. Gaan uw concurrenten u volgen? Nou, in ieder geval in het eerste jaar van de zorgverzekeringswet in 2006... Uh, zijn we massaal gevolgd, maar men zal zich realiseren... dat men niet te ver van onze premie kan afwijken... Die premie blijft maar omhoog gaan. En vooral met uh, mensen met kinderen is dat uh, elke keer weer slikken. Er zal altijd jaarlijks een verhoging zijn uh, op basis van inflatie. En ja, Nederland vergrijst. Dus uh, met een verhoging van een procent of vier, vijf... zullen we nog een hele aantal jaren moeten leven. Ik mag u er wel aan herinneren dat het voor de Nederlander... prioriteit één is om een goede gezondheidszorg te hebben. En als we vergrijzen... Dan, uh, dan heeft dat nu eenmaal de consequentie dat zorgkosten daardoor stijgen. De bestuursvoorzitter van DSW, zorgverzekeraar DSW, Chris Omen, hoort u. We gaan het hebben over blueslegende Harry Muske. Hij is dood. De zanger van QB en de Blizzards is 70 jaar geworden. En OES-verslaggever Jeroen Wielard schreef een biografie over Harry Muske. We hebben nu contact met hem, Jeroen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lara. Jeroen, ja, kwam het als, als een verrassing voor jou? Want weet je, was Harry Muske ziek? Hij was heel erg ziek. En uh, het is ook eigenlijk uh, in zijn geval uit te leggen als een soort verlossing. Want het was uitzichtloos en uh, hij is zeer verdrietig op het laatst. Het uh, was in juni, rond zijn 70 ste verjaardag, al duidelijk dat hij uh, problemen had... Dag uitgerekend van de opening van het Cuban Blizzards Museum. was hij wat verward. Maar dadelijk kwam hij heel sterk terug. En heeft hij met de Blizzards. Uh, het eerste festival Groeten uit afgesloten. in een grote blauwe tent. achter het beroemde café Hofstegen. waar ze destijds in de jaren zeventig. hun mooie gelagen hadden. En dat was een heel erg sterk optreden. Na John Mail en uh, de Bluesbreakers die uh, voor hen speelden... was een soort cirkel rond. John Mayle was destijds, in de jaren 60... ook al bij hun in die mythische boerderij geweest. Alleen kon geen mens vermoeden... dat dat ook het laatste optreden van QB en Blizz Blizzards was geweest. Ja, en Jeroen, je vertelt het al. Dat, dat was dus een, een bijzonder concert, een goed concert ook. Ja, met hun met, met, met hele... Uh, klassieke setlist. Het is niet alleen de blues, het is voor Nederland... Geen genoeg alleen voor Nederland... en sommige Duitsers, nog wat mensen verder... Tsjechië misschien klassieke muziek... met uh, natuurlijk Window of My Eyes... Um, Somebody Will Know Someday... De Afsluiter, Apple Knockers Flophouse... maar ook uh, Distant Smile... Uh, en ook van hun uh, nieuwere werk... hun laatste plaat, Cats Lost... Um, Low Country Blues met zijn, zijn uh, ja, bozige observaties over de verhuchtering van Nederland. Want, laat ik dat ook nog maar gelijk zeggen, dat is een hele betrokken man. Niet iemand die nog een beetje routineus zijn riedeltjes afdraaide. Hij heeft een uh, gouden harp gekregen voor zijn hele oeuvre. Onder andere, hoe, hoe populair is de band geweest? Hoe belangrijk is het geweest in, in Nederland? Enorm. Het was natuurlijk een, een symbolische band. die met die hele golf. van na de oorlog. Uh, van babyboomers. meekwam, opkwam. Uh, natuurlijk ook met de muziek. die door. Uh, um, Radio Luxemburg. de Voice of America. ook voor een heleboel Nederlandse jongens en meisjes. heel bijzonder was. De uh, blues. was niet echt. De. de, de, de de populairste muziekvorm in Nederland. Daar heeft hij voor gezorgd. Dat was ook wel zijn missie. En het was ook wel een beetje de soundtrack, het, het, het, het gevoel van een hele generatie. En die generatie heeft duidelijk een klap gehad. Die is, is ja, in, in, in verdriet gehuld bij het overlijden van. Wat je gewoon ook de Nederlandse koning van de blues kunt noemen. Zal ik je een paar reacties laten horen. Ja, Op het weblog. Mm -hmm. het is, ik heb ze gisteren aan zien binnenstromen. En kon toen me oh, tranen niet bedwingen. Maar ja, dat gaat nu wel, denk ik. Uh, een Gerard die zegt... One misty morning, I'm gonna write your name in the sky. Dat is uit uh, Somebody Will Know Someday. Een Peter die zegt... Harry, oude reus, kloten dat je weg bent. Maar voor mij leef je voort. 43 jaar geleden was je mijn held. Mede door jou kon de stomzinnigheid van het bestaan overstijgen. Goed en liefst, tot ziens. En dan nog eentje uit uh, Drenthe zelf. Ik, ik ga niet proberen dat accent uh, na te bouwen. Ik lees het zoals het er staat. Harry is uit de Tietkoen, man wat zunde. Drenthe heeft een prachtkerel en hun muzikale ziel verleuren. Nou, dat is ook voor mensen in Zuid-Bienburg en in Zemslaan te verstaan. Vooral dat van die muzikale ziel en die prachtkerel. Dank je wel. Ik kan het niet beter zeggen. Mooi, dank je wel. Jeroen Wiela, Mensen kunnen nog steeds hun uh, herinneringen kwijt hè, op het weblog. Uh, Blues voor Harry staat in het weblog van Radio 1. En ik ben benieuwd. Te het, komt van heel, het komt van over heel de wereld hoor. Ook uit Curaçao. Waar hij uh, het laatste jaren een huisje had. En waar hij nog zo graag naartoe had gewild. Maar ook dat ging niet meer. Het is allemaal terug te vinden op onze website. NOS.nl. Jeroen Wielaar, dank je wel. Nou, Oké, okay, en Griekenland moet bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. En dat betekent voor de Grieken vooral meer belasting betalen. Ook de Grieken die al op het minimum leven. Er wordt zo een reportage. Is de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Marcel, wat mistig in het rivierengebied en in Brabant. En de drie highlights van deze spits tot zover zijn... de A1 Hengelo-Apeldoorn, de Stafrit-Lochem en de oost 9 kilometer na een ongeluk. Ook een ongeluk met een lange file op de A4. daarna richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade 10 kilometer... In de regio Rotterdam, op de A15 vanaf Europort naar Rotterdam, 6 kilometer bij het knooppunt Vaanplein, er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Griekenland worden ook de lage inkomens getroffen door de nieuwe belastingmaatregelen. Vooral de voorgenomen extra belasting op huisbezit gaat de Grieken pijn doen. Wat betekenen de nieuwe belastingmaatregelen voor de mensen met een kleine portemonnee? Correspondent Corny Keze ging op bezoek bij een Griekse familie. Ik ben nu in de keuken met Despina en haar moeder. Haar vader slaapt op dit moment. Despina is 58 jaar en is nu hier om haar ouders te helpen. Want die zijn slechter been en in de negentig. Uh, en dan wordt, wordt mij natuurlijk meteen uh, iets te drinken of te eten. Uh, aangeboden, want dat is Griekse gastvrijheid. De dochter Despina is uh, gescheiden vrouw, ze is werkloos, ze heeft uh, jarenlang bij een uh, officier gewerkt, maar nu al enkele jaren werkloos. En ja, een werkloosheidsuitkering in Griekenland helpt niet veel. 450 euro voor maar één jaar. Ze leeft nu van uh, de huuropbrengst van twee kleine appartementen... die ze geërfd heeft van haar ouders. En, ja, en deels van de, van de pensioenen van haar ouders... Die niet hoog zijn. Elk heeft een uh, kleine 600 euro. Ze vreest uh, heel erg wat er gaat gebeuren nu met de extra belasting die ze over haar onroerend goed moet gaan betalen. Uh, behalve de twee appartementen die ze geërfd heeft van haar ouders heeft ze zelf ook een appartement. Ja. Ik, ik heb nu even de, de krant uh, erbij gepakt. Dat is Tanea, dus de grootste krant hier in Griekenland. Om aan Desmina te laten zien wat ze eventueel moet gaan betalen. De dag, 750 euro, hè? In een politisch wachter toch jemand toe, Als we hier op het staatje afgaan wat in de krant staat, wat niet zeker is, dan in het Maar als zij zou moeten betalen voor die drie appartementen, dan zou het op ongeveer 750 euro uitkomen. Polie ja na na to plierosu, na to maar... je gaat bores om te pluralen, je kan bores om te Maar zegt, ik, ik weet niet of ik dat kan betalen. Ik ben bang dat dat heel moeilijk is. Maar... Nee, het ja, ja, is het drama, ja. met Mesa aan in want En dan is er nog is er, komt nog een uh, regeling aan dat de belastingvrije voet van 12.000 zou die eerst naar 8000 gaan... maar waarschijnlijk wordt dat 5000 euro. Ja, zij verdient iets van 8000 per jaar, dus ze zou met de vorige regel daar uh, net binnenvallen... maar als het 5000 wordt, dat betekent dat ze ook nog eens, nog een keer extra belasting moet betalen. Ja, het een ja, het een de enige troost, zegt ze, die ik nog heb, is dat er nog gesleuteld wordt aan deze belastingmaatregelen. En dat er, ja, de lasten in ieder geval voor mij, lagere inkomens uh, verlicht worden. En, uh, nou ja, het, uh, het parlement moet natuurlijk ook nog stemmen over dat wetsvoorstel. En uh, er zijn verschillende rechtszaken aangespannen tegen de maatregel. Als we op de banken dat. Jasses, jasses. Jassoe, jassoe. De gevolgen van de maatregelen in Griekenland. U hoort het allemaal van correspondent Corny Kees. Tien voor half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Woet een grote brand in Rijswijk in het centrum? Zijn daar mensen uit hun huis gehaald? Zodra we daar meer over weten, hoort u dat gelijk. De Russische minister van Financiën, Alexei Kudrin, is opgestapt. Voor het eerst in tien jaar... Zo'n Russie op het hoogste niveau in de Russische politiek en dat is bijzonder het gebeurde na een dreigement van president Medvedev of zijn kritiek intrekken of zijn ontslag indienen. Discipline en subordinatie in de regio, het yes, overheid niemand niet afnam. Als Lesianets, u bent niet eens met het kurs van de president, dan het overheid volgt het presidentieel koers, u heeft slechts één uitweg en u weet welke. Opdat afstand Discipline en gehoorzaamheid gelden nog steeds in deze regering. En als u het niet eens bent met uh, mijn beleid als president, dan weet u dat uh, één ding rest en dat is ontslag nemen. Kudrin had zich de woede van Medvedev op de hals gehaald. door te verklaren niet onder hem te willen dienen. mocht hij volgend jaar premier worden. Gaan we over praten met onze correspondent in Moskou, Kisja Hekster. Uh, Kisja, wat moeten we dan zeggen over dit ontslag? Komt dat dan als een verrassing? Ja, absoluut. Uh, nog maar een half uur voordat uiteindelijk de kogel door de kerk ging... gingen er allerlei scenario's de ronde. Dat Poetin de boel zou sussen, dat Koederin zou slikken... dat Medvedev dit alleen deed om zijn autoriteit uh, terug te krijgen. Ga zo maar door. Toen ging het dus opeens allemaal razendsnel, was daar het einde van Koedrin? En dat was duidelijk niet van tevoren bedacht. En dat is heel bijzonder, want politieke ontwikkelingen... die zijn hier meestal van tevoren helemaal gescript uitgedacht. Dus het is echt bijzonder. En over de Russische politiek wordt gezegd... dat je vaak pas achteraf weet dat er ruzie was... als het lijk het Kremlin al uitgedragen wordt, zeggen ze dan. En dat was hier ook weer zo. In dit geval was het het politieke lijk van Alexei Koedrin. Elf jaar lang minister van Financiën van Rusland en vriend van Poetin. En is hij nou zelf opgestapt of is hij ontslagen of kon hij gewoon niet anders? Ja, dat laatste staat in ieder geval wel vast. Ze zijn het er nog niet helemaal over eens of die zelf zijn ontslagbrief geschreven heeft of ontslagen is. Maar uh, de kranten en de politici die uh, raken er niet over uitgepraat sinds gisteravond. Er wordt gewaarschuwd voor een heel negatieve reactie van de beurzen en de investeerders op zijn vertrek. Want Koederin die wordt echt gezien als het financiële baken in de Russische onrustige tijden. En nu waarschuwen economen dat zijn vertrek uh, gaat leiden tot een versnelde kapitaalvlucht het land uit. Een verlies van vertrouwen van investeerders in Rusland en zo gaan er allemaal uh, theorieën de ronde die in ieder geval duidelijk maken dat dit niet bedacht was van tevoren het vertrek van Alexei Kudrin. Ja, en gaan de reacties dan ook over de, de boosheid van de president met VDF? Ja, iedereen vraagt zich natuurlijk af... wat is er nu eigenlijk aan de hand geweest? Er was een theorie die ik tegenkwam... dat Poetin en Metvedev nu ook eigenlijk wel goed uitkomen... dat Koederin vertrokken is... omdat hij als een soort uh, Russische Gerrit Zalm geld weigert uit te geven... als dat er niet is. En met de verkiezing op komst wil het Russische leiderschap... juist uh, graag geld uitgeven... om stemmen te trekken. Nou, Metvedev heeft natuurlijk afgelopen weekend... Uh, van Poetin... Uh, de, ja, de rol toegewezen gekregen... van premier, maar eigenlijk is hij niet meer gebleken dan een marionette de afgelopen vier jaar. Er wordt ook gezegd dat hij heeft zich willen wreken voor, uh, voor die vernedering. Goed, dat lijkt mij overdreven, want het is duidelijk... dat het vertrek van Alexei Kudrin ook met premier Poetin is afgestemd. Aha, oké. Okay. En dan hebben ze niet hun hand overspeeld op deze manier, Kiesje? Nou, kijk, ik denk zelf niet dat de rol van Alexei Kudrin... Uh, met, het, met zijn opstappen, opstappen van, uh, als minister van Financiën, dat hij daarmee is uh, uitgespeeld. Iedereen is erover eens dat hij uh, daarvoor veel te belangrijk is. Hij zou bijvoorbeeld directeur kunnen worden van de Russische centrale bank of economisch adviseur van Vladimir Poetin. En misschien over een tijdje nog uh, alsnog wel premier, als Dimitri Medvedev uh, moeite heeft met de economisch zware tijden die eraan zitten te komen. En dan zou het dus zomaar kunnen dat met Vedev door Poetin alsnog aan de kant gaan. Wordt. En zijn oude vriend Alexei Kudrin vraagt hem te komen bijstaan. Dus uh, hmm. wie weet, Rusland is nog niet van hem af. Onthoud die naam, Alexei Kudrin. Nou, ben benieuwd. Kisha Hekser, dankjewel, vanuit Moskou. We zijn het al. Er is een grote brand in Rijswijk. Vanochtend in alle vroegte um, heeft, uh, is die brand uitgebroken. Er zijn mensen geëvacueerd. Het tramverkeer is stilgelegd. En van de brandweer ter plaatse is uh, Dennis den dulk Meneer den Dulk, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er uh, slachtoffers ook te betreuren bij deze brand? Ja, we hebben helaas net te horen met de verkenning van het Nablussen hebben we een dode slachtoffer uh, voor we tegengekomen. Ja, en waar is die gevallen? Uh, nou, naast, uh, naast het winkelpand. Uh, daar is een, een klein uh, woningje en daar uh, is die aangetroffen, het slachtoffer. Mm. En even voor luisteraars die Rijswijk niet goed kennen. Je hebt een, een oud en een nieuw gedeelte. Deze brand is in het oude gedeelte van Rijswijk. In het oude gedeelte, ja, in de winkelstraat van, uh, van Rijswijk. Ja, in de Herenstraat. Ja. En daar staan de huizen dicht op elkaar. Uh, slaat de brand ook uit? Nee, nee, nee. nee. We zijn op dit moment hebben we hem redelijk onder controle. Het is nog geen brandmeester. Maar uh, ja, in verband met uh, de hit, uh, hitte konden we moeilijk naar binnen. Hebben we voornamelijk van buitenaf kunnen blus blussen. We zijn nu bezig met, uh, met instortingsgevaar om te kijken of het uh, mogelijk is om naar binnen te gaan. Nou, daar hebben we inmiddels groen licht van gekregen. Nou, en uh, tijdens de verkenning uh, om uh, de brand goed aan te kunnen pakken hebben we dus een doodlijke slachtoffer getregen. Maar ik kan me voorstellen dat andere winkels uh, wel veel schade hebben. Ja, de winkel waar de brand is geweest, die, uh, ja, die, die is zo goed als, uh, ja, als verloren beschouwd. Die is helemaal uitgebrand. Ja. En de, de winkels, winkels eromheen? Sorry? De winkels eromheen? Nee, de winkels eromheen niet. Nee. Dan zijn er gevolgen van de brand ook voor het verkeer. Wat, wat zijn de voornaamste gevolgen? Uh, we hebben een GWT, dat is een grootschalig watertransport, hebben we uitgehold vanaf de Geestbrugweg. Nou, iedereen een beetje bekend die weet dat het een behoorlijk lang stuk is richting uh, de Herenstraat hè, voor, een, uh, voor een transportleiding van water. Uh, en daardoor is de HTM uh, verstremd, de tramverkeer. En ook het verkeer daaromheen heb ik begrepen. Maar ik heb net toevallig te horen gekregen dat we dat, uh, dat uh, allemaal op gaan ruimen. En binnen nu en waarschijnlijk drie kwartier. Uh, zijn al die slangen daar weg van de tramlijnen, zodat het tramverkeer uh, dan weer hopelijk door kan gaan. En de A12 loopt natuurlijk ook nog in de buurt, hè. belangrijk, uh, richting Den Haag en van Den Haag af. Heeft, ondervindt men daar nog hinder? Ja, ja want ik begrijp van de politie hebben ze daar ook afgezet. Maar ja, mogelijk binnen nu en een drie kwartier dat alles uh, opgeheven is, zodat het verkeer uh, richting de A12 en vanaf de A12 weer door kan gaan. En meneer Den Duk, het is natuurlijk nog vroeg, maar enig idee wat deze brand uh, veroorzaakt heeft? Nee, nou, de, degenen die de brand gemeld hebben, die hebben het over explosies. Maar het kan, ja, oh. kan net zo goed uh, gesprongen winkelruiten zijn. Dus uh, ja, het is nog te vroeg om daar uh, een oordeel over te treffen. Dat zal uh, in de loop van de dag uh, onderzoek moeten worden door de, door de politie. Oké, okay, nou dat horen we dan nog later. Dennis den Dulk van de Brandweer, dank u wel. Ja hoor, graag gedaan. Ik heb vandaag echt alles uit de kast gehaald. Voor wat? Om dat ene huis te verkopen. En het is gelukt...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 De zorgpremie tientallen euro's hoger en zanger Harry Muske overleden. Goedemorgen, half geweest, ik ben door Altnegens. Zorgverzekeraar DSW maakt vandaag als eerste de premie voor 2012 bekend. Verzekerden betalen bij DSW straks 102,50 euro en 50 cent per maand. Op jaarbasis is dat 36 euro meer. Dat is zuur, maar het kan niet anders, zegt DSW-voorzitter Chris Omen. Die verhoging is noodzakelijk.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 Oma verwacht dat de premies de komende jaren met 4 of 5 procent zullen stijgen. DSW is traditioneel de eerste die de nieuwe premie bekendmaakt. Andere zorgverzekeraars volgen in de komende weken. Met drugs op achter het stuur. Nederlanders blijken steeds vaker eerst een jointje te roken en dan gewoon in de auto te stappen. Vergeleken met andere Europese landen rijden Nederlanders minder vaak met alcohol op. Maar vaker dan gemiddeld met drugs. Het gaat dan vooral om wiet en om amfetamines, zo blijkt uit onderzoek. Het is de combinatie van drugs en drank die tot veel verkeersdoden leidt. en De onderzoekers pleiten daarom voor duidelijke wetgeving over drugsgebruik in het verkeer. De twee grote FNV-bonden Afgakabo en bondgenoten willen dat een informateur of een verkenner de problemen binnen de vakcentrale gaat onderzoeken. Pas daarna zou een commissie van goede diensten de vertrouwenscrisis kunnen gaan aanpakken. De besturen van bondgenoten en advocabo zien niets in een commissie die onder FNV-voorzitter Jongerius wordt ingesteld. Het huidige bestuur is volgens de bonden namelijk onderdeel van dat probleem. Als mogelijke informateur worden genoemd oud-groen-linksleider Rozenmuller, oud-FNV-voorzitter Vreeman en PvdA-Eerste Kamerlid Noten. Noorden van de Filipijnen is getroffen door een krachtige orkaan. In grote gebieden zijn overstromingen en is de elektriciteit uitgevallen. Er is minstens één dode. Een baby viel in een rivier en verdronk. De hoofdstad Manila staat grotendeels blank. Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd. De Filipijnen worden vaak getroffen door orkanen. Dit jaar is het al de 16e. De civiele zaak over verkrachting van een kamermeisje... zou niet in behandeling moeten worden genomen. Dat vindt de verdachte van die verkrachting, Dominique Strauss-Kaan. Hij heeft de rechter gevraagd in New York... de civiele zaak tegen hem niet te behandelen... omdat hij als hoofd van het IMF op dat moment onschendbaar was.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 Ja, gisteravond kwam het nieuws. In Rolde in Drenthe is Harry Muske overleden. Hij was de liedzanger van QB and the Blizzards. En daar hoorden we een fragmentje zojuist van. Een van de bekendste nummers van QB and the Blizzards. Somebody Will Know Someday. Nummer scoort nog altijd goed. In lijsters was de top 2000. QB and the Blizzards gaven de bluesmuziek in Nederland in de jaren 60 een gezicht. Harry Musquet, hij is 70 jaar geworden. En dan is zojuist bekend geworden dat bij een brand in het centrum van Rijswijk... een dode is gevallen. Brand ontstond rond 4 uur vannacht in een kledingwinkel. Dat gebeurde na een explosie. Brandweer in Rijswijk is het vuur nog altijd niet meester. En meer achtergronden over het slachtoffer zijn ook nog niet bekend. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en nevelig met op verschillende plaatsen mist. Op een enkele plek is het zicht minder dan 200 meter.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 Misschien wordt het in Limburg zelfs 25 graden. Na het oplossen van de mist volgt een zonnige dag. ANWB ah, en we bij verkeersinformatie. In Brabant en in het Rivierengebied is het mistig. Verkeer heeft plaatselijk last van Zeker op de A27 gooi ik hem richting Utrecht. Daar is de spitsstrook dicht bij Houten. En er staat 8 kilometer vanaf Lexmond. Andere bijzonderheden. De A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Hoogmaten 12 kilometer na een ongeluk... Er stond een tijdje een vrachtauto met pech op de A15 van Europort naar Rotterdam. Bij Vaanplein nog 4 kilometer, maar de rijstroken zijn weer open. En ook een vrachtauto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. In de file tussen knapend Waterberg en Afrit Hoendelo 3 kilometer. De rechte rijstrook is dichter.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 Tien over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. We gaan het hebben over Aruba. Want het is slecht gesteld met de rechtsstaat op het eiland. Op het Happy Island in het Caribisch gebied is sprake van vriendjespolitiek. Dat komen allemaal uit onderzoek van het WODC. Dat is het wetenschappelijk onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie. Verslaggever Wilco Boom... Wilko, vriendjespolitiek, hmm, dat hoorden we volgens mij al wel vaker als het om Aruba ging of niet? Ja, dat is uh, zeker het geval. Er was al geruime tijd sprake van, uh, van vermoedens, van beschuldigingen, van geruchten. Maar het is nu een keer uh, serieus uitgezocht en wat het uh, WODC vaststelt, dat uh, ligt er niet om. En met, het gaat bijvoorbeeld om de regels voor aanbestedingen voor overheidsopdrachten, uh, om het verlenen van vergunningen, het in dienst nemen van ambtenaren. Nou, daar blijkt allemaal in de afgelopen jaren sprake geweest te zijn van uh, grootschalige vriendjespolitiek. Ja, en dat uh, kan natuurlijk niet door de beugel. Maar vriendjespolitiek, hoe, hoe is dat gegaan? Staan er ook voorbeelden bij? Uh, er wordt niet uitgebreid of gedetailleerd op voorbeelden ingegaan... maar de afgelopen jaren was er steeds meer sprake van berichten over corruptie, over vriendjespolitiek. Drie jaar geleden nog waarschuwde de toenmalige procureur-generaal van Aruba Jorg hier al voor. Hij zei toen dat er sprake was van, van een naargeestig politiek op uh, klimaat op Aruba. Hij beschuldigde er, politici ervan corruptieonderzoeken tegen te werken. Zei ook dat politieke partijen vriendjes in dienst namen waardoor goed gekwalificeerde ambtenaren uh, werkloos thuis zaten. Nou, uh, twee jaar geleden was de, op de, de, was de maat vol voor staatssecretaris Bijleveld van Koninkrijksrelaties. En die heeft toen dat onderzoek uh, laten instellen. Ja, nu is het af en uh, door minister Donner naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar hoe kan het ontstaan, Wilco? Ontbreekt het daar aan een krachtig bestuur? Nou, er zijn eigenlijk twee oorzaken. En de eerste en het belangrijkste is eigenlijk de kleinschaligheid van de samenleving. Er wonen op Aruba maar iets meer dan 100.000 mensen. Het is een eiland zo groot als Texel. Ze kennen elkaar dus allemaal. Ze zijn vaak familie van elkaar, direct of aangetrouwd. Ja, en als je dan bijvoorbeeld bij de overheid solliciteert, dan is de kans natuurlijk groot dat er een familielid of een vriend of iemand anders die je goed kent, daar hoge ambtenaar of zelfs minister is. Uh, bij wijze van spreken de politieman, de boef en de rechter, die kunnen bij elkaar in de wijk wonen. Ja, en dat roept al gauw een sfeer op van ons kent ons, van vriendjespolitiek. En dat is overigens niet zo heel bijzonder. Het is een verschijnsel dat zich in, in heel veel kleine gemeenschappen voordoet. Nou, en een andere oorzaak op Aruba is de scherpe politieke verdeeldheid. Er zijn daar twee belangrijke politieke partijen, de MEP en de AVP. En die maken bijna bij Tourbeurt de dienst uit. En de scherpe verdeeldheid tussen die partijen die dwars door de gemeenschap loopt, die, die leidt ertoe dat het werk van controlerende instanties... zoals de Rekenkamer of de Accountantsdienst of zelfs het Openbaar Ministerie... nogal eens in de sfeer van uh, politieke verdachtmakingen terechtkomt. Er wordt dan geroepen dat critici zich voor het karretje van de tegenpartij laten spannen... Ja, terwijl ze eigenlijk gewoon hun werk doen. Ik zeg, het is een, een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum van het Ministerie van Justitie. Gaat de minister hier iets mee doen, denk je? Nou, het goede nieuws is dat de problemen zich volgens het WODC vooral hebben voorgedaan... onder de vorige regering van Aruba, onder leiding van de toenmalige premier Nelson Audubert van die partij De Mep. En na de verkiezingen van 2009 op Aruba is er een nieuwe regering aangetreden van een andere partij... met een andere premier, Mike Eman van de AVP. En sindsdien hebben ze volgens Donner en het WODC sprake van verbeteringen. Dat zou allemaal serieus ter hand worden genomen... En minister Donner schrijft nu aan de Kamer dat hij verwacht... dat de regering eenmaal de positieve lijn zal doorzetten. Ja, of dat zo zal zijn, dat uh, moet dus nog gaan blijken. Oké. Okay. Wilco Baum, bon. dank voor het lezen van het rapport. Gaan naar de sport. Tom van het Hek, goeiemorgen. Eén goedemorgen. Ajax speelt vanavond in het Bernabeu-stadion tegen Real Madrid. Een jaar geleden hadden de Amsterdammers ja. daar weinig te zoeken, Tom. Uh, dit jaar meer? Ja, een jaar geleden was het wel uh, misschien wel een van de droevigste avonden nou, uh, die nou, nou, Ajax nou. ooit in Europees verband beleefde. Niet eens zozeer de uitslag, die bleef toen op 2-0 hangen, maar in Real Madrid zeggen 15 tot 20 kansen. Ajax stond erbij en keek ernaar. Het was het begin uh, van de Volte, zeg maar. Dat mocht niet meer gebeuren. Ajax had een paar dagen daarvoor met heel schamelspel met 1-0 van Willem II gewonnen. Zo moest het toch allemaal niet. Nou, er is van alles gebeurd in Amsterdam. Ook van alles vooral niet nog, uh, tot nu toe, in bestuurlijke zin. Maar goed, vanavond gaat Ajax uh, zichzelf een stukje... Stuk beter vindend. Want uh, dat vinden ze wel inmiddels in Amsterdam. Een aantal spelers hebben zich ontwikkeld. En Frank de Boer heeft gezegd: Nou, zoals vorig jaar gaan we niet meer spelen. We gaan met de borst vooruit, zoals het heet. Met veel zelfvertrouwen. Maar de vraag is of dat niet een beetje uh, gespeeld is. Real is echt een, een grote ploeg. Is ook beter geworden onder Mourinho het afgelopen jaar. Mm. En uh, ja, normaal gesproken wordt het toch een vrij heet avondje in Madrid. De uitslag zou uh, zeker niet zoveel beter uh, hoeven te worden dan, volgend, uh, dan vorig jaar, uiteraard. Maar het gevoel wat Ajax dan in ieder geval wil achterlaten is dat ze zelf weer willen voetballen en niet alleen maar willen tegenhouden, maar of dat lukt vanavond in Madrid, dat is een grote vraag. Want het zelfvertrouwen uh, wordt wel met de woorden beleden, maar of het ook echt gevoeld wordt in nee. de lijf, dat is de grote vraag. Ja. ja, Ajax maakt ook nog te veel fouten natuurlijk uh, ook in de, in de competitie. Maar Real Madrid is er ook nog niet, is ook nog niet op stoom. Nee, Real Madrid is natuurlijk uh, wat dat betreft ook nog in, in een soort uh, zoekende vorm, want die spelen hele wisselvallige wedstrijden op dit moment, maar meestal op zo'n Europa Cup-avondje met zo'n vol stadion. dat hebben dat soort mensen er wel veel zin in, hoor. In een thuiswedstrijdje. Dus ik zou daar niet al te veel op rekenen. En eh, nogmaals, het belangrijkste is misschien wel wat voor indruk... Ajax bij de Buitenwacht achterlaat. Hoewel het ook een beetje jeugdsport is. Als je zegt, Goh, we hebben zo lekker gespeeld, maar wel verloren. Maar die kans is wel vrij groot vanavond. Tom, we gaan het ook nog even over het wielrennen hebben. Want er is goed nieuws voor, het, voor de dames hè, in het wielrennen. Rabobank ja. stapt in het vrouwenwielrennen. Hoe belangrijk is dat? Nou, op zich is het natuurlijk prachtig... dat de, de, de, het bedrijf wat het hele Nederlands wielrennen zo'n beetje... In in de breedste zin van het woord eh, onder zijn arm heeft genomen, nu ook het vrouwenwielrenner erbij heeft genomen. Eh, Marianne Vos is natuurlijk eh, het uithangbord en rond haar wordt die ploeg gevormd, dat vind ik ook verstandig. Ze mag haar coach blijven, leven, Jeroen Blijlevens ook meenemen, dus dat is allemaal heel verstandig. Er zit toch één addertje onder het gras, want eh, Rabobank staat bekend om goede structuur en allerlei dat soort gedachten. Nou, dat is heel goed, dat gaat die ploeg verrijken. Anderzijds is Marianne Vos ook wel een wat eigenzinnig eh, type, dat maakt haar ook tot zo'n groot sportster. En de grote vraag is of de eigenzinnig en de structuur niet te veel met elkaar in botsing gaan komen de komende twee jaar. Als ze dat goed kunnen beheersen, dan is het een enorme stap voorwaarts. En op zich nogmaals wat rust rond Marjan Vos met een uh, degelijke sponsor... waar ze in ieder geval de komende twee jaar zich uh, bij kan ontwikkelen. Laten we het maar even van de positieve kant bekijken. Een klein relletje kan altijd nog, maar op dit moment is het mooi nieuws. Nou, dus uh, goed nieuws voor het vrouwenwiel. Wie weet wordt ze dan wel wereldkampioen. Tom van het Hek, dank je wel weer. Jo. Europese politici spelen een levensgevaarlijk spelletje bluffpoker... ...vindt hoogleraar en voormalig bankier Dolf van den Brink. We spreken zo met hem over een failliet Griekenland over de eurocrisis... ...en over die politici die maar geen openheid en duidelijkheid geven. Eerste verkeersinformatie uit de ANWB, Kees Kwaks. Een paar lange files op de A4 Den Haag richting Amsterdam... ...vanwege een ongeluk tussen Prins Klausplein en Hoogmade, 12 kilometer. Ook een aanrijding op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... ...verknopend Raasdorp, 12 kilometer... Een ongeluk op de A12, Arnhem-Utrecht, tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsbergen. Daar staat 13 kilometer. Doorwege de problemen met de spitsstrook op de A27, Gorkum richting Utrecht. Die spitsstrook kan niet open. De file is vandaag wat langer vanaf Lexmond tot aan Nieuwegein, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan het hebben over de eurocrisis. Markten hebben zelden gelijk. Ze zijn of te optimistisch of te pessimistisch, zegt hoogleraar en oud-bestuurslid... van ABN AMRO, Dolf van den Brink. Meneer van den Brink, goeiemorgen. Goedemorgen. De vraag is dan, moeten politici en bankiers... Uh, minder naar de markt luisteren en zelf keuzes maken? Uh, ja, ik denk in dit geval dat ze wel naar de markt moeten luisteren... want soms hebben de markt wel gelijk. En de markt is nu aan het testen... en uh, niet, uh, niet zozeer meer of uh, Griekenland geherstructureerd moet worden... want daar is de markt al uh, lang van overtuigd. De waardering van uh, Griekse papier ligt op het punt van een, een, een zeer forse herwaardering. Uh, uh, ja, maar... dat kan Griekenland nooit meer zelf afbetalen. Nee, nee dat, dat, daar is bijna iedereen van overtuigd, behalve de politie misschien nog niet. Hoewel ik het gevoel heb dat ze bluffpoker spelen met nog de kaart voor de borst en uh, met paniek in ogen. Maar het gaat inmiddels niet meer alleen over de herstructurering van Griekenland. Het gaat nu gewoon over het voorbestaan van de euro en dat is een veel grimmiger spelletje. En ook daar beginnen de markten steeds meer te twijfelen of de politici het er alles aan gelegen is de euro voor aan te houden. En ja, je ziet zoals dat bij Bluffpoker gaat, de inzetten worden hoger. En uh, ook hier houden de politici de, de kaart tegen de borst, maar ook met uh, grote paniek in de ogen. Nou, maar en is... meestal verdien, uh, dan, dan win je niet met Bluffpoker. Nee, dat is, dat is inderdaad gevaarlijk meneer Van der Brink. Maar denkt u echt dat de, de euro in gevaar nu aan het komen is? Als, als het. Zo doorgaat en er wordt geen ferm besluit genomen over Griekenland. En ik denk dat de politici moeten uh, duidelijk maken aan de markt dat ze alles over hebben om de euro overeind te houden. En dat is inclusief Griekenland. Als je Griekenland uit de euro drukt, uh, linksom of rechtsom, dan gaat het land volledig kapot. Dus dat is geen optie. Dat is geen optie, want als dat gebeurt, dan gaan de markten naar Portugal... en dan vervolgens naar Spanje en dan naar Italië en naar Frankrijk. En dan duft het hele systeem in elkaar. En dan is de ramp ook voor Nederland niet overzien. En waarom is het dat um, politici zoveel achterlopen op de markt? Waarom, uh, u geeft het aan, men houdt de kaarten tegen de borst. Waarom gebeurt dat? Is dat om paniek te voorkomen? Ja, dat, dat is de ene kant. De andere kant is dat ze een achterban hebben die nog lang niet toe is aan een eventuele herstructurering. Ik denk dat het een van de grote problemen is dat de politie, naar mijn uh, stellige overtuiging, de laatste jaren veel te weinig hebben geïnvesteerd in het goed uitleggen waar die euro überhaupt voor nodig is. Uh, bijna niemand meer begrijpt waarom we die euro moeten hebben. Als we, zodat ik misschien, uh, als Nederland 10 of 12 of 15 miljard op uh, Griekenland moeten afboeken, uh, landen als Denemarken of Zwitserland het eigenlijk ook prima. Doen. Nou, dat, dat zijn verhalen die te ontkrachten zijn. Maar uh, ik heb er uh, van de overheid uh, nog geen, geen enkel goed, goed verhaal gehoord. Nou ja, in de miljoenennota is een poging gedaan. Uit, men heeft daar geprobeerd uit te leggen hoeveel we verdienen aan de euro. Ja. Nou ja, goed, dat zou men, want er is niemand die de auto leest. Dat zou men dus op een, een of andere manier veel breder in de, in de maatschappij moeten brengen. En er zit een geweldige com communicatiekloof tussen uh, politici, centrale bankiers enerzijds uh, en de rest van de populatie. Maar u houdt dus vol dat er ook op dit moment de euro een succesnummer is? Uh, absoluut. Als wij geen euro hadden gehad, zeker in Nederland uh, in 2008, 2009, als wij gewoon een groene hadden gehad met een paar omvallende banken. Dan was uh, de gulden zo 20% gedeprecieerd. Uh, dan waren we een enorme, een veel diepere recessie gegleden. als uh, in feite gebeurd is. Dus ja. ik denk dat we onze zegeningen moeten tellen. Ja, en dat moeten de politici dus ook vertellen. En die moeten eerlijk zijn, zegt u. En ophouden uh, met bluffpoker spelen. en die kaarten op tafel leggen. Um, Ronald Gerritsen, voorzitter van Autoriteit Financiële Markten. zegt dat ook banken dat moeten doen. Ja. U komt uit het bankwezen. Waarom zijn banken niet eerlijk over hun situatie? Nou ja vind ik een, een, een zwaar woord. Er is, er is een boekhoudsysteem... Nou, niet helemaal open dan. Nou ja, er is een boekhoudsysteem die het mogelijk maakt. Uh, er is een verschil tussen een bankboek en een handelsboek. In dat handelsboek moet je meteen waarderen tegen de actuele marktwaarde. In een bankboek kan je uh, effecten aanhouden tot uh, ze terugbetaald worden. Dan uh, kan je ze uh, op de kostprijs aanhouden. En dat, dat gebeurt nog bij een aantal banken. Dat is helemaal niet illegaal. Maar het is nee. altijd tegen beter in. Het zou niet moeten, vindt u ook. Uh, het zou niet moeten, ja. Want die duidelijkheid uh, geeft ook vertrouwen. Ja, want uh, nu krijg je hetzelfde als in 2008. Je ziet inmiddels de liquiditeitspret, zoals het heet... Uh, in de geldmarkt moeten banken steeds meer uh, gaan betalen... Voor geld van andere banken. Dat is, dat is de interbankaire markt. Dat hebben we in 2008 ook gezien. Je ziet de, in de kapitaalmarkt de Credit Default Swap premies. Dat, dat is een verzekeringspremie eigenlijk. Op, op bankpapier. ook oplopen. En dat komt net zoals in 2008. Toen ging het over subprime mortgages. En nu gaat het over. Nou ja, uh, hmm. overheidsexposures. Men vertrouwt elkaar niet meer. Nee. En dat vertrouwen moet terugkomen. Ja. Dat is uh, vaak gezegd. Door van den Brink, voormalig bestuurslid van ABN Amro. Dank voor uw aandacht. Analyse. Okay, graag. Goedemorgen. Goedemorgen. 9 minuten voor 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar Marco de Visser. Die heeft een afspraak. ergens in een bushokje in Utrecht. Ja, dat is ook voor het eerst in mijn leven dat ik een afspraak. nou ja, ja nee, echt. Ik heb nog nooit eerder in een bushokje. afgesproken. En zeker niet met iemand die daar de nacht heeft doorgebracht. En uh, ik zit hier nu met Ajanle. Lee. Lee komt uit uh, Somalië. Ja, ja. Ja, ja, ik kom uit Somalië. Heb jij nu hier geslapen? Ja, ja ik, uh, ik, uh, ik heb hier geslapen uh, vanaf de hele dag. Ja. Uh, vanaf de hele dag en uh, uh, uh, soms uh, ik slaap ik uh, onder de burg. Ja. Wij zijn in Utrecht, voor de luisteraars die dat niet weten, op het jaarbeursplein. En uh, we hebben hier ook nog Jonas uit Eritrea. Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Waar heb jij vannacht geslapen? Uh, vanavond ben ik bij een vreemd geslapen, maar drie maanden geleden heb ik op de straat geslapen. Ja, in Utrecht en Amersfoort, gewoon bij de park, bij de station, gewoon bij de bushaal. Ik heb met jullie afgesproken, omdat er vandaag in Den Haag een demonstratie is... waar jullie ook naartoe gaan. Jij ja, gaat ook, hè? Ja, ja, ik ga ook, ja, ja. En hoe gaan jullie, daar dan, hoe gaan jullie daarheen? Wat? Gaan jullie met de bus? Ja, ja, ja, wij gaan uh, met de bus allemaal. Ja. Allemaal met de bus. Wat is de bedoeling in Den Haag? Wat gaan jullie daar doen? Eh, gewoon, uh, wij moeten die mensen die er op straat is moeten ontvangen gewoon de mensen recht toegrijken. Ja. Ik heb hier een pamflet van, uh, van de demonstratie. Dit is een oproep, hè? die heb jij ook gezien. Oh, ja, klopt. Uh, er staat op uh, Call for Action. Het is een demonstratie van vluchtelingen uh, die illegaal zijn, die uh, uitgeprocedeerd ja, zijn. Zoals jij ook. Ja, ja ik ook, ja. ja. Hoe lang ben jij er nu uitgeprocedeerd? Zes maanden. Ik ben uh, auto geprocederen. En dat betekent eigenlijk dat je naar huis moet. Dat je terug naar je, je eigen land moet gaan. Ja. En ja. toch zit je hier in, in, in dit bushokje. Ja, ja, ja. Want je gaat niet terug naar je eigen land. Werken, werken, land. Naar je eigen land. Eigen land, eigen ja. land. Wat, wat betekent je Nou, land? er wordt gezegd, misschien dat we even... Ja. He, eigenlijk moet je het land verlaten, Nederland verlaten. Ja, ik heb geprobeerd om terug te gaan, ja. maar dat lukt mij niet. Daarom kan ik niet weggaan van Nederland. En jullie gaan nu demonstreren in Den Haag om te laten zien... Ja, ja. Hoe, het, hoe het met jullie gaat en dat jullie op straat moeten ja. slaan. Ja, ja, ja. we moeten gaan, uh, vandaag uh, ja. naar Den Haag. Ja. Ja. Omdat uh, we, we zitten, hele, hele, hele zwart leven. Ja. leven. Maar uh, wij, uh, als, je, uh, als je de winter komt. Ja, de winter komt en dan wordt het nog. Zijn jullie niet, zijn jullie niet bang om opgepakt te worden? Ja, zeker. Klopt. Want dat zou natuurlijk kunnen. Ja, ja, we moeten afbazen. We moeten gewoon, ja, zeg maar, zo, so Discipe. Ik wens jullie een goede reis. En misschien is het verstandig dat we straks na 8 uur 7 gaan bellen met uh, iemand uit de politiek in Den Haag. Uh, met de vraag hoe zij daarover denken. Goede reis alvast. Ja, dank u wel. Het NOS Radio In Journal Media Overzicht. Volgens de Volkskrant komt er niets terecht... van de tien weekse training voor agenten in Kunduz. Minister Hille van Defensie wil alle agenten in de Afghaanse regio... naast een basistraining ook een aanvullende training van tien weken geven. Volgens de krant worden het twee ochtendjes les. Het lokale opleidingshoofd zegt dat hij dagelijks... één ploeg van tien agenten bij de Nederlanders laat aankloppen. Als de intentie er al is alle agenten de volle tien weken training te geven... duurt het volgens de krant... Tien jaar voor iedereen daadwerkelijk getraind is. Defensie zegt desgevraagd vast te houden aan de tien weken aanvullende training. Al bevestigt het dat de lessen mogen worden uitgesmeerd over een langere periode. Opnieuw een homostel weggepest, luidt de kop boven aan de Telegraaf. Een stel uit Den Haag nu voelde zich volgens de krant gedwongen uit hun huis te vertrekken. Ze vertrokken naar aanhoudende pesterijen van Allochtone basisscholieren in de Haagse wijk Laakkwartier. Een van de twee zegt in de krant we zijn regelmatig bespuugd en ook werd er rot fruit door het open raam gegooid. Zelfs onze brievenbus werd volgepropt met straatvuil. De vlucht van het stel is het uh, zoveelste incident waarbij homo's zijn weggetreid... om hun geaardheid, schrijft de Telegraaf. De krant ziet parallellen met het weggepeste homopaar in Utrecht. Die, kost, uh, die affaire kostte burgemeester Wolfsen bijna zijn baan. In Den Haag zegt burgemeester Van Aartsen dat er rond het stel uit het laakwartier adequaat is gereageerd. Gere maar volgens de twee heeft de gemeente drie keer niks gedaan om te helpen. De ID-kaart moet tien jaar geldig blijven, vindt de P van de A. Nu is dat vijf. Volgens RTL Nieuws wil die partij op deze manier de burger compenseren... die weer voor de kaart moet betalen. De ID-kaart werd korte tijd gratis vertrekt. Verstrekt naar een uitspraak van de Hoge Raad. Maar minister Donner van Middellandse Zaken draaide die uitspraak vorige week terug. Omdat hij geen geld heeft voor gratis ID-kaarten. We staan ook hier nog even stil bij de dood van Harry Muske. De vroegere manager van zijn band QB the Blizzards is sportjournalist Johan Dirksen. Die meldde het nieuws van het overlijden van Muske in zijn tv-programma Voetbal International. Mijn grote vriend Harry Musquet is vandaag overleden op 70-jarige leeftijd... de zanger van uh, QB in the Blizzards. Nou, ja, dat, uh, ja, ik hoor het ook. Zit op, je even met een raar gevoel uh, aan deze tafel. En veel over Harry Musquet en QB in the Blizzards vindt u op nos.nl, onze website. Daar kunt u trouwens ook uw herinneringen kwijt over Harry Musquet. Een bezoeker zegt daar: uh, Al jaren was het onze wens om Harry en zijn Blizzard nog één keer te kunnen zien en horen. In mei van dit jaar lukte dat eindelijk. Het was een geweldig en zeer emotioneel concert. Reageert u dus als u daar behoefte aan hebt via nos.nl. Hij is de Mark Rutte van België.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 Veel bedrijven hebben de gedragscode al ondertekend. Ondersteun het initiatief ook op www.gedragscodeschomakbranche.nl. Samen voor een schone zaak. Dit is Radio 1.